Minister Hegel zei in het interview met de BBC verder dat het voor hem een uitgemaakte zaak is dat de chemische wapens zijn gebruikt in Syrië. De inlichtingendiensten zullen volgens hem spoedig kunnen aantonen dat niet de rebellen, maar het regeringsleger de wapens hebben gebruikt. De Tweede Kamer wil nog deze week een debat voeren over de ontwikkelingen in Syrië. De buitenlandverwoordvoerders van de fracties komen daarom eerder terug van recess voor een commissieverschadering, waarschijnlijk donderdag.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 Reisorganisatie reizenorganisatie Terra Travel, onder meer bekend van bouw, reizen en summumreizen, heeft financiële problemen. Het bedrijf heeft zich gemeld bij de stichting Garantiefonds Reisgelden. Volgens de SGR wordt een aantal reizen nog uitgevoerd. Mocht de vakanties niet doorgaan, dan krijgen mensen hun geld terug van de stichting. Klanten wordt verder geadviseerd om geen betalingen aan Terra Travel meer te doen, ook niet op uitdrukkelijk verzoek van de curator. Betalingen die na vandaag worden gedaan, worden niet meer door de SGR gegarandeerd. En dan het weer: het blijft vanavond helder en droog. Morgen ontstaan er stapelwolken met misschien landinwaarts een bui. Op de meeste plaatsen geregeld zon en droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden en ook donderdag en vrijdag zonnig en droog. Dit was het nos journal Dit is Henk Swaan bij ANWB. De files van 5 kilometer en langer staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen, 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 6. A15 vanuit Europoort tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein 6. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 5. A27 van Utrecht naar Breda voor knooppunt Lunette 7 en de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Hé. -E. En Zomerheers. Zomerheer. Tom, Tom, Tom, Tom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 One day, this nation, this nation will, will rise, up, rise, up, rise, up, rise, up, live up, the meaning, meaning, meaning, of its meaning, I have, dream, I, have dream, I have a dream that one day, on, day on the red hills of Georgia, sons of former the slaves and the sons www.zfmzandvoort.nl It's fun being good to Was it just too far to fall? It is there if you seek it